Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer houdt woensdag een debat over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De Kamerleden komen daarvoor terug van reces. De Europese ministers van Financiën werden het afgelopen week eens... over een nieuw steunprogramma van 86 miljard euro voor Griekenland. PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij woensdag tijdens het debat... een motie van wantrouwen zal indienen tegen het kabinet. In Indonesië is het wrak gevonden van het vliegtuig dat eerder vandaag van de radar verdween. Dat heeft de Indonesische regering bekendgemaakt. Het toestel van Trigana Air is neergestort in het sterrengebergte op Nieuw-Guinea. Dorpelingen zouden hebben gezien dat het toestel tegen een berg vloog. Het gaat om een ATR-42, een propellervliegtuig, met 54 inzittenden. Het toestel was bezig met een binnenlandse vlucht in de Indonesische provincie Papua. Het is onduidelijk of er overlevenden zijn. Trigana Air staat op de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen... die volgens de Europese Unie niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Bij de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 82 doden gevallen... door luchtaanvallen van het Syrische leger... zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het leger bestookte een markt in de stad Douma... die in handen is van opstandelingen. Woensdag vielen bij aanvallen van de Syrische luchtmacht al zo'n 50 doden. Feyenoord heeft een Leeuwarden moeizaam gewonnen van Kambuur. Pas diep in de tweede helft kwamen de Rotterdammers op voorsprong... dankzij een doelpunt van nieuwkomer Michiel Kramer... Uiteindelijk won Feyenoord met 2-0... dankzij een strafschop in blessuretijd van Dirk Kuyt. SC Utrecht speelde thuis gelijk tegen Heerenveen. Het werd 1-1. Voor Utrecht scoorde Haller uit een penalty... en later scoorde Slagveer voor Heerenveen de gelijkmaker. Eerder vanmiddag won PSV thuis met 2-0 van FC Groningen... door twee doelpunten van Narsing. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen... maar in het zuidwesten ook opklaringen. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag... Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het DVM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar staat tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. Richting Amsterdam, daar staat tussen Voorthuizen, knooppunt Hoeveelaken 3 kilometer. Verderop 5 kilometer bij 1 brugge En op de A6 Ledenstad richting Muiden, tussen Knopend Almere en Almere Haven 5 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar staat tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jess Klin hoorde je voorbij komen bij uh, het strandleven van CFM. Albert Jan en uh, Rob Harms uh, die, uh, zijn hand in hand uh, weggegaan over het strand. En uh, die uh, zijn uh, vertrokken met de Noorderzon. Ben, goeiemiddag. Goeiemiddag Andor. We gaan een, uh, tot aan 9 uur uh, het strandleven behandelen. Ja het strandleven dat uh, bloeit en dat uh, nou, bloeit zeker vandaag. Een stevige wind staat er over het strand. En als ik naar uh, achter mij kijk dan zie ik een heldere lucht. En dan zie ik ook een paar dingen die ik niet wil zien. En ik hoop niet dat erbij gebouwd bijgebouwd gaan worden. Uh, maar kijk, we, kijken we naar links en kijken we naar rechts dan zien we een prachtig strand. En uh, wat wij gaan doen is uh, over het strandleven praten. Met een aantal mensen die uh, wat met het strand te doen hebben. Uh, Laan Lemmers die zit al naast mij. Die gaan we uh, straks ook even bevragen over van alles. Ja. Uh, ernst. Brokmeijer van de Sandwolse Renigsbrigade komt bij ons langs. Wij hopen dat er iemand langskomt van uh, de strandvereniging. Uh, ons genoegen was het. Die uh, kampeert een end verderop op het strand. En die bestaan 80 jaar. Dat is altijd leuk om het daar zo over te hebben. En Chris Steensma uit deze strandtent De Haven. Strandtent 9. Komt ook even aan zitten. Alle mensen die wat met strand te doen hebben. En uh, Maxime Gazendam. Ja. Die zijn op dit ogenblik uh, is hij, uh, een van de zeven kunstenaars. Die uh, een, uh, een mooie zandsculptuur aan het maken zijn. Ja nou één uh, Hollandse deelnemer. Er zijn allerlei internationale. Er zijn daar omheen. Er worden er zeven gebouwd. En dat brengt mij natuurlijk bij bij de lopende brugje. prijsvraag ja. van, uh, van vandaag. De prijsvraag is, en die loopt nog tot uh, kwart voor negen... want dan gaan wij bekendmaken... hoeveel kilogram zand wordt er gebruikt... voor de zandsculpturen in Zandvoort... voor het EK zandsculptuur moet ik zeggen. En het gaat over zeven zandsculpturen. Dus als je weet of wilt gokken... hoeveel kilo dat uh, uh, ingebracht is... Kom dan naar de haven toe, gezellig. Kom radio kijken. En dan uh, staat hier de grote flip over waar je uh, dat getal op kan zetten. En het varieert toch wel uh, tussen de 100.000. En ik zie daar zelfs iets van 400.000 staan. 686. Ja. wordt er nu geboden. Dus uh, wij zijn zeer benieuwd uh, wat het gaat worden. Oké, okay. gaan we even een plaatje draaien. 2, 3, 4. oeh, oeh. oeh.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 Dead for a beat or two Ooh. Ooh. But I caught some cord and I shouldn't have done it And it won't forgive me after all these years Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere With a big black horse and a chariot tree Ooh. Ooh. Now I won't come back because it's all so happy And you now I got a whole for the world to see Ooh. And it said no, no, no, no, no, no, no, no, no, you're the the one me, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you're not the one for me 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhit. I got my first Deze kun je nog wel herinneren, de Summer of 69, of niet? Ja, er ja, <laughs> wordt een eh, flink om mij gewonnen. Ja. Nou, het is natuurlijk. Uh, ja, maar ik, ik ga daar niet over jou beginnen, over jouw Summers of 69's. Uh, niet was, maar, er niet. <laughs> was ik vijf? Was ik vijf, oké. Okay, dan gaan we straks even rekenen, net als bij uh, de kilo's voor het, uh, het zand. Kom een stukje naar voren, Belinda. Uh, we hebben natuurlijk van alles te vertellen. Ja, doe jij maar rustig je, uh, je koffie eens. Alle tijd. Je hebt toch vijf spijkerbroeken op de markt gehaald. Dus niks aan de hand. Vier, hè? Vier. Vier. Gaat even lang. La la maar we, uh, we hoorden net even... Zo in het voorpraatje even een primeur. En die wil ik toch wel even uh, uitgebreid behandelen. Want zoals ik begon met... Ik zie iets wat ik wil niet zien. Um, begon jij over, uh, over paal zitten. Nou is dat al eens eerder in, uh, in Zandvoort geprobeerd. Uh, en ik, dat breng je ook in verband met... De, uh, ...de windmolens die hier staan... ...en met de te plaatsen windmolens... Uh, ...hoe is dat... Ik, ...ik weet van niks. Vertel. Vertel. Uh, het is de bedoeling... ...dat uh, vanaf 27 augustus... ...op een donderdag... ...er uh, continu, non-stop... Uh, ...dat er iemand gaat paal zitten... ...in een sessie van... ...zes uh, uur. 6 uur op een, uh, uh, er wordt een paal geplaatst... ...in zee, tussen de eerste en de tweede bank... En het is dus een plateau, iets boven het water. Want anders dan, hè, dat hebben we ook mee te maken. En dan is, ga je zes uur zitten, er komen twee stoelen op. Dus je gaat zelf zitten en dan kan er iemand mee. Of er kan een uh, journalist kan langskomen. Mag je, je mag ook wisselen? Na zes uur wordt er gewisseld. En dan komt er een nieuwe iemand toch. En ik hoor ook dat er een, een, een bed op komt te staan. Ja, en een wc. En een wc met een lange slurf. <laughs> en, een, en een gordijntje eromheen. Ja, ik weet niet exact hoe ze dat doen. Goed. Dat is natuurlijk het Het, het is plan. niet over dat het winkelig wordt. <laughs> ja, maar dat is, dat is praktisch, hè. Dan... Het, en... uh, het plan is in ieder geval dat we... Ja. De sessie komt uh, vanaf augustus tot uh, september. En het doel van die actie is om die 40.000 handtekeningen... We gaan uh, voor 50. 50.000 handtekeningen te krijgen. En die handtekeningen moeten naar de Tweede Kamer. Klopt. En dat gaat dan tegen het plaatsen van de nieuw te plaatsen windmolens... waar we nu met z'n allen uh, verzet op aantekenen. Exact. Ja, klopt. Um, dat is mooi dat je dat zo de, de wereld van Zandvoort ingooit. Maar... Uh, wie gaan er zitten? Zijn er al genodigden? Zijn er al mensen aangewezen? Want die heb je ook altijd, die aangewezen worden. Dus je vraagt... Ik heb begrepen dat Ben Zonneveld ging zitten. Zo <laughs> ja, zijn we nog lang niet. Het is een ander Wie, ga, zou... andoor, andoor, Wie andoor. gaat er voor paal zitten? Dat is het. Wie gaat er voor paal zitten? Ja, ja. op de paal Andor. Nou, ik denk dat we, uh, als het goed zou moeten zijn, zouden we iedereen. Uh, zouden het rijen van tien moeten zijn? Nou ja. Iedereen die zeg maar, tegen die is, hier voor de kust, zou moeten zeggen ik ga zitten. En als je niet wil zitten omdat je hoogtevrees hebt, of omdat je uh, uh, angst hebt voor water, of dat gewoon überhaupt eng vindt, kan je ook aanmelden, dus omdat er ook nog handtekeningen opgehaald moeten worden. Want er komen ja. ook acties omheen. Zoals? Dus uh, er komt een soort uh, ja, uh, reishand caravaan komt er nog langs om aandacht te vragen uh, tegen die plaatsing van die Wimbos. Wat het alternatief is. Dus er worden nog, dingen omheen worden er nog bedacht. Daar is men mee bezig. <coughs> maar dus, uh, ook mensen die willen flyeren, mensen die uh, handtekeningen verzamelen. Dus iedereen kan zich aanmelden. Uh, op de, de, de Facebook-site van Vrije Horizon staat ook bij wie je kan aanmelden. Bij de, Jansen. De, de Facebook-vrije Horizon is daar de karttrekker in. Nou, het initiatief, ik moet, uh, wij kunnen het er nog ja, toetrekken. Er, maar... er lopen een heleboel uh, ja, acties het, door elkaar het, heen. Het idee is van, van Huig Molenaar, die zegt ja. van ik ga dat doen. Die zorgt ook dat er echt een speciaal plateau komt. Dat ook echt gelast is, zodat je niet met één uh, regenbuik, met één stormje in het water uh, ligt. Maar dus dat, uh, nee, dus dat komt helemaal goed. Um, mocht je dus willen gaan zitten of niet aangewezen worden. En ik kijk even schuin naar de overkant naar Lana Lemmers. Ja, die gaat al zitten, heb ik ja, al ik, net gehoord. Ik, ik heb al. Ik heb, ik heb geen keuze, maar ik wil ook geen keuze in deze hebben. Ik vind het heel erg belangrijk. Dus, maar heb je al toegezegd? Uh, nou, niet officieel, maar ik geloof dat ik dat nu dan wel. Nee, maar het, ik heb inderdaad een mailtje gekregen en daar nog niet op gereageerd. Maar net zei ik het al tegen Belinda. En ik had er gisteren al met iemand over. Dat zijn wel acties waarvan ik vind. Ja. Uh, dat als we daarmee aandacht kunnen verkrijgen, dan moeten we dat doen. Oké, okay, dan en, moeten uh... we dat uh, zeker doen. Uh, mocht je daar dus wat mee willen, hetzij op de paal zitten of voor paal zitten zoals Ander dat noemt. Ja. Uh, of de flyer of iets willen doen met, uh, met, met de acties eromheen. Dan kan je je opgeven bij uh, de stichting Vrije Horizon. De Facebookpagina Vrije Horizon. Ja. En daar uh, word je verder gebracht. Ja, we gaan ook zorgen dat, dat zeg maar ook via de CFM-app en de der, der alle zeg maar informatie via de Zandvoortse Courant en dergelijke CFM, dat het gewoon breed uitgemeten gaat worden bij wie je kan aanmelden. Ja, het is natuurlijk april, maar er wordt gezeten vanaf 27 augustus. Christus, Laten we dat klopt. even zo houden. En mocht mensen wat willen weten, ja, ga naar de Facebook en denk daar eens over na. En kom kijken in ieder geval. Leuk. Ja. Gaan we weer een, een riedeltje muziek draaien doen met Alan Clark, Back in my world. We gingen terug naar uh, 1988 met uh, John Anderson. Met uh, Holdant Laf. Jij hebt geen koptelefoon op, hè? Dat is even wennen. Nee, uh, zonder koptelefoon uh, vind ik dat wat, uh, wat prettiger. En ik verwacht eigenlijk altijd dat de technicus het regelt. En dat oh, doe je echt fantastisch. Ja. ja, de uitgaande geluiden die worden al keurig door jullie uh, geregeld. En uh, anders moeten ook mijn gasten met een koptelefoon op gaan zitten. En dan gaat alles het haar weer in de war. Uh, schuin tegenover ons zit Lana Lemmens, de eerste aangemelde paalzitster. <laughs> maar ook VVV-directeur van Zandvoort. Een goede middag wederom. Goedemiddag. Hoe was het op de markt? Druk. Ja, nee, hartstikke druk. Dat zag er weer goed uit. Terrasjes vol. Veel mensen die uh, met uh, tasjes in handen liepen. Dus dat is ook altijd prettig. Persoonlijk uh, heb ik nooit de behoefte om de hele markt uh, door te gaan en met iedereen uh, dat te doen. Maar ik ben heel blij om te zien dat de heleboel anderen dat wel willen. Je ziet toch een aantal zakjes onder tafel staan. Ja, om precies er zijn twee van dezelfde. En daar ga ik elke markt even snel naartoe. Ja. En daar word ik altijd heel vrolijk van, ja. Um, de markt is, uh, is ook een, een vast onderdeel van Zandvoort. Ook uh, bij jullie uh, bekendgesteld. Iedere keer grote flyers en artikelen. Uh. Dat is een dorpse. Uh, hoe, hoe staat de VVV in, uh, in de markt voor het strand? Doen jullie daar actief dingen mee? Ja, nou, as we speak uh, zijn we in uh, Amsterdam, uh, uh, Amsterdam Beach. Nou, dat zijn we natuurlijk altijd, maar uh, Amsterdam Marketing heeft uh, elke maand of elke twee maanden een ander thema waar ze echt extra aandacht aan besteden. En uh, in juli en in augustus uh, is dat altijd uh, Amsterdam Beach. Nou, ja, dat zijn wij. Um, dus op, op dat gebied uh, zijn we, worden we breed uit onder uh, de aandacht gebracht met het strand. Is dat dan een soort overflow uh, van Amsterdamse toeristen die, die naar uh, Zandvoort komen? Of is het een, een, een spin-off van we zitten in Amsterdam en we gaan ook naar het strand? Ja, wat, wat, ik altijd, wat ik altijd roep zeg maar, is dat wij vier markten hebben waarop de VV opereert en waar mm -hmm. wij onze bezoekers vandaan krijgen. Uh, de Duitse, de Belgische en de Nederlandse markt. En de Amsterdamse markt. En daarmee bedoel ik eigenlijk, nou ja, Duitsers, dat mogen duidelijk zijn: hè. 70% van onze verblijfstoeristen uh, is afkomstig uit Duitsland. Maar ook uh, dagtoeristen komen uit Duitsland, nou heel vaak Nederland. We hebben verblijfstoerisme uit België. Uh, maar in Amsterdam zijn er natuurlijk heel veel internationale bezoekers. Dan heb ik het niet over de inwoners van Amsterdam, want die schaar ik even bij de Nederlandse markt. Maar echt de, de internationale bezoeker van Amsterdam, die komt daar vaak uh, voor een aantal dagen. Maar is dan niet van plan om dat alleen maar in Amsterdam uh, te spenderen. Vaak de eerste keer nog wel, maar het zijn vaak herhaalbezoeken en mensen willen dan meer zien van de regio. Ook wel de uh, metropoolregio Amsterdam genoemd. Die, uh, die naam metropool die wordt gebruikt voor uh, de marketing hè? Ja, dat, nou ja, de, laat ik het zo zeggen. In eerste instantie is het een, uh, een werktitel. Hè? Amsterdam Bezoek 100 zien hoor ik Belinda zeggen. Dat is ja. ze ook een werktitel in die zin daarin opereren. We hebben een, een, um, op gemeentelijk en op, op uh, marketingniveau... een samenwerking met meerdere partijen. Um, maar voor de internationale bezoeker is het inderdaad... Uh, uh, region Amsterdam en daarin zijn wij... Samen met Vels overigens, Amsterdam Beach. Um, ja, en dat is wel de metropoolregio, maar daar zit ook de Zaanse Schans in. En daar zit ook uh, de kaasmarkt in Alkmaar in. Het is, het is natuurlijk net wat je... De omtrek uh, van Amsterdam waar je um, uh, leuke toeristische attracties hebt. Precies, ja. En daar hoort zand voor natuurlijk ook bij. Absoluut. Kan je dat, kan je dat meten? Kun je dat zien? Of hoor je dat van, uh, van de VVV... Uh, uh, Amsterdam van Er zijn zoveel mensen die, uh, die interesse in Zandvoort hebben. Ja, nou er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Hè. je kan, Een heleboel dingen kan je meten. Tegenwoordig gaat er uh, heel veel online natuurlijk. En dat is voor twee manieren goed. De allerbelangrijkste omdat je er heel veel mensen mee bereikt. Maar de tweede meten is weten. En dat is voor steeds meer partijen. En logisch, ik bedoel hè, wij krijgen als VV subsidie. En dan wil ook uh, onze subsidieverstrekker weten van wat doe je ja. nou eigenlijk. Dus dat kan je meten. Dus we kunnen zien wat gebeurt er op onze website. Maar ook wat gebeurt er op de website van de gemeente Amsterdam. Uh, of sorry, van Amsterdam. Zo'n marketing moet ik zeggen. Mm -hmm. I amsterdam. Uh, maar daarnaast zien we natuurlijk wat er hier gebeurt. Ik hoor natuurlijk wat... Ik hoor ondernemers. Je praat met ondernemers. En dan zien we dat er naast de, de, de geëikte Duitsers... Zou ik bijna zeggen. Ook toch steeds vaker... Um, ja, ook mensen van andere nationaliteit komen. En daarmee... Um, Merk je dus dat het echt uit Amsterdam ook komt? Ja, ik hoor in het dorp een beetje fluisteren dat er meer, meer Fransen en Italianen rondlopen. Ja, nou ja, Fransen moet ik zeggen hebben we altijd wel rond de Keukenhofperiode. Ja. Dat is wel een gegeven, want Fransen vinden dat heel erg leuk en gaan in, in Zandvoort of regio eigenlijk rondom Keukenhof uh, verblijven. Maar je ziet dat inderdaad groeien. En, en, en een groei daarvan is denk ik um, dat we vorig jaar volgens mij meer er zelf ook een van geweest hebben geprobeerd te meten wie er allemaal komen voor de zandsculpturen. Ja, en ik heb dat zelf ook een aantal keer gedaan en dan krijg ik heel vaak het antwoord, ja, ik, ik verblijf in Amsterdam maar we zagen in Amsterdam dat het Zandsculpturenfestival is, mm -hmm. dus we komen even naar Zandvoort. Um, en, en, en een bekend gegeven is dat die mensen dan niet uh, hier uh, 15 uur spenderen, want ze moeten veel zien in een korte tijd. Maar ja, als ze dan eventjes een paar uur in Zandvoort rond, uh, rondbrengen en dan daar ook weer even wat geld uitgeven, want uiteindelijk, heel flauw gezegd, gaat het daar natuurlijk om. Uh, nou, ja. Zijn we zijn allemaal tevreden. Nou, maar daar gaat het dus ook om, want we zijn een toeristendorp om, om aan de toeristen te verdienen. Dus dat hoeft helemaal niet onder welke tafel dan ook. Nee. Uh, als je om je heen kijkt, zie je in, in, in een prachtige strand en die moet ook verdienen. Het dorp moet verdienen. En uh, ja, dat is nou helemaal zo. Ja. Um, dorp dat, dat loopt, hè? en, en uh, wat doe jij voor het strand? Uh, nou ja, ik, je zegt dorp Behalve het promoten. Ja, nou ja. Kijk, het strand is natuurlijk, um, en dat kunnen we leuk vinden, kunnen we niet leuk vinden. Kunnen we lang over praten, kort over praten. Het strand van Zandvoort is de belangrijkste trekpleister van ons dorp. He, daarnaast hebben we natuurlijk een prachtig centrum. We hebben ontzettend mooie natuurgebieden om ons heen. We hebben het circuit. Maar het strand is wel dat waar heel veel mensen in alle seizoenen, dat laten we dat vooropstellen, uh, voorkomen. En dat kan je beter zo optimaal mogelijk gebruiken. En dat, dat doen we dus ook door overal maar te vertellen hoe leuk en mooi het strand hier is. Is, is, is in vergelijking met uh, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Zandvoort uniek? Strand. Ja, ik vind het altijd lastig. Ik zeg natuurlijk meteen ja. ja dat zou ik wel doen. Ja, maar uh... als, je, als je de stranden bekijkt, hè, uh, als je naar uh, IJmuiden gaat, er staan twee strandtenten en uh, tussen de pierin staan huisjes. En dan ga je naar wijk en zee, er staat er niet zoveel, ga je de andere kant op. Uh, staan er staan vier, vijf strandtenten waarvan nou, twee prachtige jaar rond. En die Zandvoort ik... staan ongeveer 23... Uh, uh, tenten mag 38. van de vijf uh, uh, jaar rond zijn. 38, dat een, ja. Dat is toch een aardig verschil. Ja, Nou, dat, dat was mijn volgende. Sowieso ja. zeg ik, hè, Zandvoort is uniek. Uh, het is wel heel erg grappig. We hebben, nou, dat is ook alweer een jaar of zeven geleden. Waren we bezig met een krant over de... Ja, dat was een initiatief vanuit Noord-Holland. Maar dat ging dus ook over de Noord-Hollandse kust. En toen werden wij er eigenlijk uh, uh, allemaal vrij hard op gewezen. Van ja, ja um, we schrijven allemaal, hier kan je zo mooi... Dat was in het najaar, we kunnen hier zo uh, mooi uitwaaien. En het is zo leuk dit en het is zo leuk dat. Ja. En um, nou ja, daar, daar is dus uiteindelijk ook wel door de provincie kritisch naar gekeken. Van hoe kunnen we nou onderscheidend zijn? En ik denk dat Zandvoort... Of, ja, ik, ik weet dat Zandvoort onderscheidend is op meerdere vlakken. En onder andere het feit... Dat wij gewoon een, een strand hebben met heel veel strandpaviljoens. Daar kan je van houden of niet. Ja. Maar het is absoluut onderscheidend. En er is hier dus daardoor altijd reuring. Hmm. Um, ja, in vergelijking met de, de marketingafzetting van het strand. Hè, uh, kijk jij daar wel eens naar? Hoe, uh, hoe Katwijk dat doet? Of hoe Noordwijk ja, dat doet? Ja, nou, het is wel grappig. Want ik moet heel eerlijk toegeven. Voordat ik deze baan had... Uh, ja, ging ik in de zomer ging ik niet naar een ander, andere kustplaats. Ik bedoel, wat, wat, nee. wat, wat moest ik er doen? Ik ja, bedoel, lief. ik, ik woon in de mooie, mooie, mooiste badplaats van Nederland. En ik hoefde daarvoor niet ergens anders naartoe. Nou, dat is, ligt natuurlijk nu een beetje anders. Ik, ik moet nog steeds eerlijk toegeven dat ik het nog steeds hier het leukste vind. Maar de afgelopen jaren ja, kom je wel ook in andere badplaatsen. En dan zie je, zie je ook dingen waarvan ik denk, hé, hey, dat is leuk. Of, hè, of dat, nou, dat zou een mooie zijn. Of, uh, maar ook dingen dat ik denk, nou, ik ben blij dat wij dat niet hebben. En, uh, en we, we zijn natuurlijk uh, snel geneigd met een aantal mensen hier te roepen. Heel, heel snel van, ja, in Noordwijk is het beter. Of in Scheveningen is het beter. Nou, ik zou daar nog wel eens een discussie over aan willen gaan. En, uh, Misschien is dat wel een leuke voor de eerste ondernemersavond rond om daar eens over te discussiëren. Ja, nou, ik denk dat er echt... Uh, um, en ik zeg niet dat, dat Noordwijk en Schevingen niet hele mooie dingen hebben... waar we wel weer wat mee zouden kunnen. Maar uh, sowieso hou ik niet van navelstaren. Want nee. je kan wel gaan zeggen, ja, maar daar hebben ze dat. Ja, precies, daar hebben ze dat al. Dus dan moeten wij het vooral niet ook willen. Want naapen, dat is nooit goed. Um, dan word je niet uniek van. Nee. Uh, wat, je, wat je eigenlijk stelt, is dat je... Sorry, je, je bekijkt al die andere badplaatsen en het anders dan anders. Ja. En dat moet ook zo blijven. Nou ja, zeker. Heel vaak hoor ik uh, mensen zeggen van ja, in Noordwijk in het zakenleven is daar. En veel meer uh, congressen. Absoluut waar. Eens. Ik kan het niet ontkennen. Maar dat is dus al ergens. Mm. En dan moet je afvragen of je dat hier... Uh, of het kan. Dat is misschien wel het eerste. Maar ook of je het wil. Want eigenlijk moet je eigenlijk kijken van nou, wat... wat nou, dat is het DNA-verhaal DNA waar de gemeente Zandvoort uh, natuurlijk uh, al een aantal jaar mee bezig is. Um, waarin ook heel erg nou ja, voorop staat, wat is je DNA? En DNA zegt dan, wat is uniek aan jouw badplaats? En dat, dat is het, dat zit in jouw, in alles verweven. En daar moet je dus ook dingen mee doen. En dat kan soms zijn, omdat je denkt, ja, er zit ook iets aan wat ik eigenlijk minder leuk vind. Maar dat moet je dus proberen om te buigen, om daar wel weer iets positiefs maar aan te doen. Maar de dingen die je hebt, moet je koesteren? Ja, zeker. vooral niet naar andere badplaatsen kijken om het na te apen. Ja, nee, nee, dat sowieso niet. En, en ja, we hebben ook echt wel wat te koesten. Ik bedoel, we zijn hier een badplaats um, los van die strandpavioens. We hebben een ontzettend gunstige ligging hè, ten opzichte van Haarlem en Amsterdam. Uniek met onze directe treinverbinding. De enige in Nederland die een directe treinverbinding met Amsterdam heeft. En dat inderdaad in combinatie met een prachtig natuurgebied. Ja. En het circuit en het centrum. Nou, ik denk dat wij hier wel. Uh... Daar, gaan we, daar gaan we straks nog even over hebben. Ja, want Andor die heeft vast nog wel weer uh, wat leuks voor staan. Voorstel. Voorstel. Ja. Dat is uh, El Stewart als hij naar voren komt met uh, on the Border. Kijk.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 We stole the show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 used to have Stol, de show, en daarvoor El Stewart met de border, de border van Nederland ligt hier, want we zitten aan het strand, Ben Wij zitten aan het strand, maar niet stil en verlaten zoals het liedje normaal zegt uh, Tegenover mij zitten twee heren van de Z Europees Kampioenschappen Zandsculptuur waar we nog even de vraag gaan herhalen want ze zitten nu wel naar het bord te turen niet beginnen te lachen Laat het voor wat het is. Deze heren die, uh, gaan straks het antwoord in een envelop deponeren en die maken wij dan open om uh, kwart voor negen. Want dan gaan wij bekendmaken wie het juiste aantal kilo's geraden hebt. Dus u kunt nog langskomen in de haven van Zandvoort, Strand en Negen, om daar op te flippen over. Het aantal kilo's neer te zetten en uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen als u in de buurt dan wel goed zit. Um, heren, welkom. Dank u wel. Tegenover u wel. mij zit Henk Lobel van de, de organisatie en uh, Maxime Gaasdam, uh, artiest, kunstenaar, uh, professioneel zandsculptuurmaker. Ja, het is een hele mond vol, maar uh, dat klopt. Ja. Is het wel zo? Ja. <laughs> um, waar ben jij bezig met jouw sculptuur? Ik sta op het uh, Badhuisplein samen met uh, nog, uh, een, vier twee, nog vier andere ja. collega's, concurrenten. En uh, daar ben ik er een van uh, Ik ben vandaag geweest kijken Ook omdat ik uh, mijn naam daar ook nog op moet uh, doen Maar ik kom aanlopen uh, Vanaf de, uh, de kerk zou ik maar zeggen En uh, welk beeld ben jij daar aan het doen? Want uh, ik zie nog geen naam erop hangen op, op het hekje Nee, dat klopt de, de namen komen vanaf morgen als het goed is okay. uh, erop um, vanaf, het, uh, vanaf de kerk lopende richting het zand Ben ik het verste sculptuur aan de rechterzijde Aan de rechterzijde, mooi uh, daar was je vanmorgen nog druk bezig, want ik kon nog niet veel herkennen. Nee, dat, uh, dat klopt. Maar we zijn ook pas twee dagen bezig. Ja. En uh, nou ja, er is nu alweer een stukje meer dan, dan vanmorgen. En zo uh, iedere dag dan, uh, scheppen we weer wat af en dan is het meer zichtbaar. Ik sta met verbazing te kijken naar iemand die uit zijn blote hoofd... en uh, met een soort plamuurmes uh, uh, grofweg alles aan het doen is. En later zie ik hem ongeveer met zo'n fileermesje de kantjes doen. Ja. Uh, dus zit dat allemaal in je hoofd? Uh, nee, ik werk wel aan de hand van een plaatje. Ik heb een aantal plaatjes uitgeprint en uh, wat getekend en dergelijke. Maar ja, uiteindelijk de, de, de fijne details die, komen toch, uh, die ontstaan ter plekke. Dus dat uh, gaat allemaal uit het hoofd. En, en ik stond daar met mijn vrouw te kijken. Als er nou een stukje uitdolbert, dan kun je het niet meer terugplakken. Gelukkig wel. Kun je ja, het wel terugplakken? Ja, ja, ah. klei kleine, kleine stukjes wel. De correcties. Kleine stukjes wel. Maar hele grote stukken wordt toch een ander verhaal. Want dat, zit, zit er dan een zwakke plek in als je het gedaan hebt? Of, of ja, hecht alles, dat nog? Nee, alles wat je eraan toevoegt, dat blijft altijd een zwak plekje. Omdat je, het is niet een soort van lijm zeg maar, waar je het mee vast kan plakken. Dus het moet wel hechten van zand op zand. En... Wat, ik, wat ik eruit begrepen heb, en uh, als het niet goed is, dan moet je dat maar even uh, zeggen. Het is speciaal zand. Uh, vierkante korrels. Ja. Omdat het uh, moet beter moet hechten. Ja. Maar er zit dus absoluut geen minmiddel in? Nee, het is 100% zand en water. Uh, en dat is dan niet zand. Van het strand hier van Zandvoort, maar zand wat uit de rivier hier speciaal naartoe gebracht is. Uh, en zoals u al zei, het heeft dan een hoekige uh, korrel en het zand hier op het strand heeft een ronde korrel. En ja, ronde korrels rollen natuurlijk van elkaar af en hoekige ja. korrels haken goed in elkaar. Ja, de zandkastelen die ik hier gebouwd zijn, die zijn allemaal weggespoeld. Maar... Ja, nou, dat lag dus niet aan u, maar <laughs> gewoon aan het zand. Ja, het zand. ja prima. Uh, Henk Lobel is er ook bijgekomen, die uh, zit in de organisatie. Uh, wat doe jij precies? <laughs> uh, wij ondersteunen de kunstenaars zo goed mogelijk... terwijl ze bezig zijn met de wedstrijd. En daarnaast zorgen we ervoor dat we uh, de vormen... of de mallen van uh, de sculpturen afhalen. Uh, dat alles netjes is. Uh, we proberen soms met het publiek goed uit te leggen... wat we precies doen. En uh, we doen eigenlijk alles eromheen... zodat het project goed gemanaged wordt. Het managementbureau. Uh, ja. We praten wel over een Europees kampioenschap. Uh, hoe zet ze het dat in de wereld af... Um, nou, het is natuurlijk wel belangrijk voor de kunstenaars als ze het winnen, uh, is het een extra uh, ja, uh, puntje op, of in het portfolio als het ware. Dus, uh, en ja, hoe zet het zich af? Um, uh, ja, het is eigenlijk heel erg bekend. We, we noemen het ook altijd heel erg uh, bijgesprekken, uh, andere projecten. En uh, ja, het krijgt toch wel heel veel aandacht overal. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een project uh, van de grond te krijgen op Aruba. En mm -hmm. daar wordt ook heel erg uh, ja, uh, positief gereageerd op het feit dat we het Europese kampioenschap hebben. En ja, dat brengt natuurlijk wel uh, in de hele wereld iets teweeg. Nou, dan kan ik nog wel solliciteren als uh, presentator op uh, Aruba. Geen probleem. Geen enkel probleem, morgen. Ik heb uh, dus voor jou twee jaar geleden is gesproken met Marcel en, uh, over het uitkiezen van, uh, van de artiesten, van de kunstenaars. Je kan niet zomaar inschrijven. Nee, dat klopt. Het is uh, een aantal kunstenaars die er voor een aanmerking komen en... Uh... Uh, het is wel zo dat het ook met een bepaalde beschikbaarheid te maken heeft. Er is een, toch een, echt een, een, een, een top 50 van kunstenaars uh, die echt uh, in die top horen. En uh, sommige zijn dan soms ook niet beschikbaar. Oké, okay, en, en, en Maxime, hoe, hoe zit dat bij jou? Je bent prof, je bent prof ja. dus uh, je gaat de wereld over. Ja. En uh, je schrijft je in en dan word je uitgenodigd. Uh, nou, eigenlijk andersom. Ik word in eerste instantie uitgenodigd. Okay, en dan uh, ga ik in mijn agenda kijken of ik inderdaad uh, <laughs> plaats heb. Uh, nou, dan of, nog, uh, of ik niet toevallig in het buitenland zit. Dus uh, ja, ik, ik, word, ik word inderdaad uitgenodigd. <coughs> Want er zijn natuurlijk ook uh, toernooien die jij in het, in het buitenland speelt. Uh, ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe niet zo gek veel wedstrijden. Ik doe meer evenementen, tentoonstellingen en, en, en alles wat met zandsculpturen te maken heeft. Ik heb wel onlangs uh, toevallig met het Nederlands kampioenschap meegedaan. En uh, die titel heb ik toevallig ook in de wacht gesleept. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Echt niet toevallig wordt woord aanwezig. Daar zit je grootste fan, Lana ja, Hemmers. Ja. Um, waar was dat? Uh, er was in Sneek, in Friesland. Sneek. Ja. Er zijn wel meer zandcultuurfestivals uh, in, uh, in Nederland, heb ik gezien. Ja, dat klopt. En, en daar doe jij uh, uh, op uitnodiging je ding? Uh, onder andere dan in Nederland, ja, maar ook uh, ver daarbuiten. Dus uh, ik, ben een, uh, ik heb een reizend bestaan wat dat betreft. Nou, dat is wel mooi. Um, het gaat over Van Gogh. Hoe, her, hoe herken ik Van Gogh in jouw kunstwerk? Uh, nou, degene die Van Gogh een heel klein beetje kennen... Uh, die zullen het uh, gelijk eruit halen dat uh, Van Gogh uh, dat het, het thema is van mijn sculptuur. En het heeft van alles te maken met uh, zijn laatste woorden vlak voordat hij doodging. Uh, La tristesse durera toujours. Nou, nou weet ik ook waar je staat, want die letters staan er keurig zak al ingekarft. Ja, precies. Ik dacht, als die er maar in staan, dan ja. is het een stukje herkenbaarheid voor degenen die er iets vanaf weten. Prima. We gaan nog even... Of moeten we al een plaatje draaien, Andor? nieuws? Nee, nog niet. Dan gaan we nog even naar het begin van de organisatie. Jullie selecteren, jullie nodigen uit. En dan heb je er zeven topkunstenaars heb je in huis. En dan ga je tegen hun vertellen van, het is van Gogh. Of mogen ze zelf... Is kiezen van Van Gogh? Uh, het thema wordt wel een overleg afgesproken natuurlijk. Maar ze mogen uiteindelijk zelf uh, een, een, iets aanbrengen wat ze willen gaan maken. Maar dat moet natuurlijk wel met het thema te maken hebben. Nou, ja, bedoel ik, uh, jullie roepen Van Gogh en zij zeggen ik maak dit? Uh, ja, okay, meestal dan wel. Ja. Dan heb je die mensen. Dan moet je die natuurlijk onderbrengen in Zandvoort. Je moet ze uh, housing geven. Hoe gaat dat hier in zijn werk? Uh, gelukkig kennen We al aardig wat plekken in Zandvoort, omdat we natuurlijk een aantal jaren hier komen. Mm -hmm. Dus uh, daar gaan we op zoek naar een accommodatie. En uh, ja, uh, ze blijven dan in het centrum. nu zitten ze van uh, Zandvoort, uh, van Weijers appartementen. En wij uh, de, van de technische afdeling slapen in Hotel Anna. Um, het is lekker dicht bij elkaar. Ja, dus het is heel dicht bij elkaar. En uh, wij zorgen in ieder geval dat er een ontbijt voor ze is. Mm. En daarnaast uh, is het niet alleen de accommodatie... maar zijn er zijn ook een aantal ondernemers, restaurants... Uh, die een uh, sculptuur sponsoren... en waar we dan ook elke avond Je, je mag ze best hier noemen hoor. Um, dat zijn er nog wel, dat zijn er zeker. Nou ja, kijk, als je dus, geval, kijk Hotel Anna die, uh, doet dat ook. En, ja. en ja, Hotel Zuiderbad doet het ook. Nee, gisteren waren we bij Andrea. Uh, vandaag gaan we naar Club Nautique. Uh, Plazant. Um, Zara's, eh, kranke VXL, eh, Lunch, Shaila natuurlijk, Brandhuis in de Haltestraat, Het Wapen van Zandvoort. Het zijn toch allemaal bedrijven die ja. uh, een goed, goed gevoel hebben bij de zandsculptuur en die, uh, ja, die sponsoren jullie. Dus dat mag best wel een keer af. En wij zijn ook heel erg dankbaar dat wij ja, dat, uh, bij hen kunnen blijven en dat we zo met warmte en ja, uh, altijd heel goed worden ontvangen. Dus. Oké, okay, we, we gaan er even tussenuit voor een stukje muziek en dan ja. uh, daarna nog een uh, nieuws en boodschappen. Ja. En dan komen we weer terug. Ja, ik dacht bij mezelf: een uh, toepasselijke plaat. Belinda Carlisle met uh, Circles in the Sand. Kijk, daar gaat hij weer. Kun je me weet niet ik nu meedoe. Dit moet je vertellen. Vertel me, je te een heel moeilijke relatie met die man. Heb je een